uur. Het NOS-journaal. Nanette Weil. In Londen zijn twee mannen tot lange celstraffen veroordeeld. voor een racistische moord. bijna 20 jaar geleden. De zaak leidde tot opheffing in Groot-Brittannië. De daders hebben ruim 14 jaar en ruim 15 jaar cel gekregen. Volgens de rechter was rassenhaat het enige motief van de twee voor de moord.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 I just like take this opportunity if anybody out there has any more information please tell we de rest. In Indonesië is veel ophef ontstaan over de berechting van een jongen van 15 die een paar sandalen heeft gestolen. Hij is het symbool geworden voor de klassenjustitie in het land.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 De best betaalde premier ter wereld moet een groot deel van zijn salaris inleveren. Het is premier Li Loong van Singapore. Hij gaat een derde minder verdienen. In plaats van een jaarsalaris van 1,8 miljoen euro verdient hij binnenkort 1,2 miljoen euro. Een commissie heeft dat bepaald. Ook andere kabinetsleden moeten van de commissie geld inleveren. Ondanks de salarisverlaging blijft de premier van Singapore de best betaalde minister-president ter wereld. Het weer, soms wat zonde in het noorden bui, vanavond vanuit het westen regen. Het is een graad of 9. Aan zee krachtige tot harde windkracht 6 of 7. En vanavond neemt de wind toe met aan zee kans op zuidwester storm. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grütke. Goedemorgen dat u luistert naar dit is de dag. North Korea is the most dangerous country in the world for Christians. Here, everyone is required to worship the nation's leader, Kim Jong Il. He and his son, Kim Jong Un, named successor of his father, have targeted Christians as a threat to their country. Het gaat over Noord-Korea en de moeilijke positie van de christenen daar. Wimco Esker van Open Doors. Vandaag komt u met een ranglijst van christenvervolgingen. En uh, dat is een slecht nieuwslijst. Ja. Noord-Korea staat op nummer 1. We hoorden het net al over. Wat is het goede nieuws van de lijst? Uh, het goede nieuws van de lijst is dat uh, in landen waar christenvervolging is. toch de kerk groeit. En dat is heel bijzonder. Dat horen we van een Pakistaanse voorganger. die zegt. Ondanks de druk neemt de, de, de kerk toe. Er zijn meer christenen. Um, en het goede nieuws is dat sommige landen wat minder hoog op de lijst staan of eraf zijn gevallen. Ja. Hoewel dat niet betekent dat het dan gelijk eh, koek is. Bijvoorbeeld China is dat, hè? Ja, China is, daar is het iets beter. Onderhoes, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Burgemeester van Maastricht, hartelijk welkom hier. Ja, afgelopen week hoorden wij allerlei burgemeesters langskomen... met uh, verhalen over vuurwerk, geweld tegen hulpverleners met oud en nieuw. Hoe was uh, de oudjaarsnacht in Maastricht? Nou, Dat doen wij niet aan mee hoor. Nee? Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> het, is, het is lekker rustig in Maastricht. Uh, het is natuurlijk wel een stad die gewend is om heel veel mensen te ontvangen. Misschien scheelt dat wel. Uh, met ook een hele drukke horeca. Dus mensen zijn al gewend aan drukte op straat. En dat ze het hele jaar door een beetje rustig moeten houden. Maar tussen uh, met, met, met oud jaar is het uh, redelijk rustig in de stad. Maar ja, je geniet hiervoor gewoon lekker van het vuurwerk, van het uh, feest. En uh, wat heeft u gedaan die nacht? Uh, ik heb die nacht uh, ook uh, thuis uh, genoten van uh, een leuke avond met vrienden. En daarna zijn we ook uh, met die vrienden de stad ingegaan. Dus ik heb eventjes gecontroleerd of dat alles was. Het goed was. En toen ben ik maar een paar cafés ingegaan om het echt te controleren. Maar, <laughs> het zat goed. Proef onbeveerlijk. Ja. Albert Heijn die gaat heel uh, gericht persoonlijke aanbiedingen doen. En dat doen ze door de bonuskaart. Maar privacy watchers die zeggen, zie je wel, zo kijken ze in je koelkast. Ja, filosoof over het buis, heb jij zo'n kaart? Ik heb zo'n kaartje, ja. maar Persoonlijke? Hij, is wel, hij is wel geanonimiseerd. Dus, dus uh, niemand die weet wat dus jij graag eet? Niemand weet precies uh, welke chocolade ik koop. en zo. Oh, en de, uh, chocolade koop je wel? Dat koop ik wel. Ah, ja, okay, ja, ik dicht het wel op. Ik het op ja. nou, de voor- en nadelen van die gerichte aanbiedingen die bespreken wij straks met jou. Franska Stui, van harte welkom. Afgelopen jaar heeft documentairemaakster Jules Bovenberg... 40 dagen met jullie meegelopen op de redactie van De Libelle. Vanavond wordt die documentaire uitgezonden. Uh, wilde u dat meteen, toen zij dat voorstelde? Van nou kom maar met die camera. Wij wilden eerst even zien wie uh, Jule was. En uh, Jule wilde trouwens ook eerst even bij ons kijken. Maar ja, wij, wij staan wel open voor uh, publiek. Ja, ja, niet, niet dat jullie dachten, oh, nu komen al onze geheimen naar boven. We hebben geen geheimen. Nee? nee. Goed. Onze dichter is uh, vandaag Vrouwtje van der Ploeg. En haar gedicht over deze uitzending hoort u tegen drie uur. En als u een vraag of een opmerking voor ons heeft, gaat u dan naar de website. Dit is de dag.nu. Of reageert u via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD. O, nou ja, u bent de burgemeester van de oudste stad van Nederland... maar in Nijmegen zeggen ze dat Nijmegen de oudste stad zit. Wat is het nou? Maar, nou ja, het, het, het is natuurlijk voor Maastricht. Tuurlijk. Uh, maar eens in de zoveel tijd leidt die discussie weer op. Dus waar hebben, nou, waar hebben de, de oudste resten gevonden... en waar heeft echt bewoning plaatsgevonden... Dat laatste u toch bij ons plaatsgevonden. Het is toch echt in Maastricht? Ja, het is echt Maastricht. Ik denk ook in de beleving over van mensen... als je in de stad komt... dat je echt dat oude decor van de stad ook continu ervaart... en ook voelt dat, het, dat je in een historisch centrum terecht bent gekomen. We hebben een fragment voor u klaarstaan. En als u het herkent, dan mag u meezingen. Dus ik zie uw lippen niet bewegen. Nee, nee, nee. nee. Dat is het volkslied. Dat, volkslied van dat is onze eigen volkslied. Dan ga ik hier niet direct voor de microfoon uh, nee, meezingen. Kan ik me voorstellen? Uh, ik ken het natuurlijk wel. En uh, we zingen het regelmatig op momenten dat we echt even die Maastrichtse trots uh, naar voren halen. Ja. Dus dat is heel mooi. En ik zag dat u, toen u uh, uw aanvaardingsspeech hield... Ja. Heel, zaten daar ook echt een paar zinnetjes Maastrichts in, hè? Ja, toen heb ik het wel gedaan. Dat is ook wel leuk om te laten zien dat je in ieder geval in hebt verdiept. Maar ik moet heel eerlijk zijn. Uh, ik spreek gewoon mijn eigen taal waar ik in, in groot geworden ben. Uh, en dat waardeert de Maastricht dan eigenlijk des te meer. Dat je een enkele keer een zinnetje doet is goed. Ja. Je neemt er wel wat woorden in de loop van de tijd van over. Maar je moet vooral niet heel krampachtig gaan proberen... om de Maastrichtse taal te gaan spreken. Nou, maar en verstaat u het altijd? Ja, ik wil niet zeggen altijd, maar het gaat wel steeds beter... Uh, maar kijk, Maastrichtenaar die zijn in staat om binnen één zin... gewoon drie keer te switchen van Maastricht naar Nederlands... net naar gelang wie er in het groepje staat. Dus als ah, ja. ik aankom, dan switchen ze meteen naar Nederlands. Ja. En ik leer ze ook af en toe van... praat daar nou ook Maastrichts als ik erbij ben. Anders leer ik ook nooit die klanken kennen. Nee, nee, dat is ook wel van belang. Nou, Uw start als burgemeester was niet heel erg makkelijk. Twee weken voor u aantrad viel het college in Maastricht. Uh, en bovendien bent u ook nog de eerste VVD-burgemeester daar... in een CDA-bolwerk. Uh, voelde u zich er meteen thuis? Ja, ik voelde me meteen thuis, omdat ik ook een nieuw college had... wat dus op vrijdag aantrad, wat ik op maandag aantrad... die ook iets hadden van, nou, we gaan met een frisse start beginnen. Dat was op zich goed. Um, ik had me van tevoren goed ingelezen eigenlijk in de stad. Ik wilde heel bewust naar Maastricht... Het was ook niet zo dat ik zei, ik ga in een andere stad zomaar burgemeester worden. Ik ging heel bewust naar mijn strijd, omdat ik dacht... alles wat ik in Brabant heb geleerd in de rest van mijn leven... dat kan ik volgens mij daar uh, als het ware te gelden maken. En daar kan ik de regio en de stad mee helpen. Er waren eerder al geruchten dat u ook naar Tilburg had gewild, maar dat klopte niet? Nee, dat klopte niet, maar op zich was dat niet zo vreemd... Want ik had aangekondigd dat ik weg zou gaan als gedeputeerde in Brabant. Ja, en dan begint de geruchtenmachine en iedere uh, beetje stad die dan vrijkomt... ja, daar word je aan gekoppeld. Ja. Uh, het was overigens een zeer uh, uh, eervol geruchtmoedig eerlijk zeggen, Tilburg is een prachtige gemeente... maar daar ja. zit Peter Nordaantje door de prima. Nee, mij. dus dat hoeft niet. Maar u zei het heel bewust... Maastricht, Maastricht is wel heel ver weg. En ook nogal specifiek, En u bent een Brabander... u bent uh, niet-katholiek... Had u wel het idee dat u daar zou passen? Nou ja, dat zei je in de aankondiging net ook. Hè? Die burgemeester van daar heel ver weg. En denken: ja, jongens, het is, het is twee uur van Hilversum. We hebben het over. Ja, Vanuit maar Maastricht ja, in de hoofden uur... van mensen is het al zo ver. Ja. Nou ja, van Maastricht is het een uur naar Brussel. Het is twintig minuten naar Luik, twintig minuten naar Aken. Dus eigenlijk liggen we heel centraal. Alleen niet ten opzichte van Amsterdam-Den en Den Haag. Nee. Uh, dus dat is het rare. Je hebt een hele andere oriëntatie als je in, in Maastricht woont. Ook veel meer oost-west, dus richting Luik en richting Aken, die kant op, dan dat je Noord-Zuid uh, gericht bent. En ik ervaar het zelf niet als ver weg. Um, maar het zit tussen je oren op een gegeven moment wat je terecht zegt. Hm. En je moet je dus op instellen, als je naar Den Haag moet of naar Amsterdam... dat ik gewoon wat langer in de auto of in de trein zit... Uh, dan dat, dat uh, uh, ik in het centrum van het land gewoond zou ja, hebben. Uh, mij valt altijd op dat Maastricht-Vanaren zelf dan inderdaad benadrukken... hoe centraal in Europa ze ja, dan gesitueerd mooi, zijn. Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Maar ja, de meeste Nederlanders redeneren toch meer dan weer vanuit... of de Randstad of vanuit ja, het noorden van Ja, klopt. Wij zijn, wij zijn bezig met de kandidatuur voor culturele hoofdstad in 2018. De Europese culturele hoofdstad. Um, en dan zie je dat in de hele analyse waar we mee bezig zijn... juist vanuit de historie ook... we eigenlijk nauwelijks onderdeel van Nederland hebben uitgemaakt. Dus... Ja. We proberen wel af en toe wat krampachtig te doen alsof we een Nederlandse stad zijn. Maar dat zijn we natuurlijk eigenlijk o, dus niet wel, zo. dat bent u eigenlijk helemaal niet. Nou ja, dat is een <laughs> beetje dubbel. We zitten net binnen de Nederlandse grenzen. Maar je bent er zo overheen. Je ziet het overigens ook aan thema's als... dus enerzijds cultuur en economie, uh, maar anderzijds ook aan de criminaliteit. Bij ons is het alleen maar grensoverschrijdende criminaliteit. Ja. Dus we hebben altijd contacten vanuit politie en justitie en gemeente... met en Duitse en Belgische uh, collega's... En binnen België ook nog eens met zowel de Duitssprekende als de Franssprekende als de Vlaams sprekende. Ja. Dus je zit echt in het centrum van Europa. En dat is wel heel bijzonder om te ervaren. Terwijl je daar toch ja. relatief dicht bij de randstad zit. Ja. En hoe heeft u zelf die overgang ervaren? Want u woonde dan, u woonde in Brabant met uw partner. Uw partner ja. werkt in Hilversum. Ja. U zit in Maastricht, u woont de helft van de tijd in Maastricht en de andere helft in Brabant. Hoe is dat leven? Nee, nee kijk, kijk, ik woon fulltime in Maastricht. Full in Maastricht. Uh, en ik ben af en toe een weekend in Brabant. Oh, ja. Uh, dus ja, wij wij Latten zoals we tegenwoordig. Uh, en dat betekent dat Albert uh, door de week altijd in Brabant zit en uh, de meeste weekenden naar mij toe komt. En af en toe ga ik een weekend. Uh, ja, maar uh, gaat dat goed? Ja, het gaat goed. Oh, ja. Ja, dat, toch, dat maakt me ja, bezorgd. Al, over. Anders al, zie je het vanzelf in RTL Boulevard. Nou ja, nee, ja. Maar dat vind dat zijn de eerste Ik vind niet zo'n betrouwbare bron. Oh, is, dus zo, is hoor, zo. dat zo? Daar bemoeien ik <laughs> me verder niet meer. Ik hoor het liever van u dan. Heel goed. Ja, um, u, u had ook nogal een, een, een voorganger met naam, uh, Gert ja. Leers. Uh, daarvan werd altijd gezegd dat hij heel populair was in de stad. Was het moeilijk om hem op te volgen? Nee, dat was niet zo moeilijk. Kijk, er uh, uh, waren heel veel problemen uh, toen hij wegging. Um, hij was een man met sowieso veel ideeën. Maar hij was ook een man die uh, relatief snel uitgekeken raakte op de stad. Dus al heel snel uh, weer ging solliciteren naar andere locaties. Dat is nooit zo goed voor je draagvlak, eerlijk gezegd. Uh, ik heb die ambitie overigens niet. Hè. Laat ik dat er meteen bij zeggen. U hoeft niet kies... naar Den Haag je? Nee, ik kies echt voor Maastricht. Maastricht is zo'n... Uh, kijk, ik heb gezegd bij mijn aanvaarding... Uh, het is geen functie waar je op solliciteert, maar het is een levenswijze waar je voor kiest. En dat merk ik ook nu ik er ruim een jaar woon. Uh, je kiest voor Maastricht met alles erop en eraan. En, maar u euh... blijft toch niet eeuwig burgemeester van Maastricht? Zo oud bent het nou toch ook weer niet? Nou ja, niet, niet eeuwig, maar uh, uh, want kijk, wie heeft de eeuwigheid? Maar uh, laat ik zeggen, ik ben nu 50. Um... Ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen. Ik zou me geen moment vervelen Minister? als ik toch mijn pensioen... Ja, alles, alles kan. Uh, ik kan ook presentator worden van ja, dit programma. Ja, Alles kunnen. kan. Uh, nee, maar kijk, uh, ik heb geen enkel beeld met wat we, of ik een andere vervolgfunctie zou moeten hebben. Als ik 15 jaar in Maastricht zou blijven, dan zou dat absoluut geen straf zijn. Want we gaan het komend jaar, het afgelopen jaar, hebben we een aantal hele grote investeringsbeslissingen genomen... En ik wil ook heel graag die stad verder helpen. Dus ik wil er ook bij zijn. En dit is ook een beetje mijn kindje. Waarvan ja. ik denk, van, kom op jongens. Uh, Helpt u Maastricht ook een beetje de luiken open te gooien. En de rest van Zuid-Limburg. En laten we proberen die stad verder te ontwikkelen. Want er zijn enorm veel kansen. Die ook Nederland weer een stukje verder ja. helpen. En u zegt eigenlijk, mijn voorganger die had misschien een populairder beeld... in de rest van het land dan dat hij in Maastricht had? Nou, volgens mij zei ik dat niet. Nou, maar, uh, U zei uh, hij was alweer aan het solliciteren... en dat is niet zo goed voor je draagvlak. Ja, kijk, kijk alleen het, het, de, de, de manier waarop hij weg is gegaan... daar zat zoveel dramatiek omheen... Mm. dat dat vrienden en vijanden oproept. Dus dat krijg je natuurlijk wel. En het beeld wat we natuurlijk in Nederland hebben gekregen... was een grootse afscheid op het Vrijthof. Ja. Uh, met andere jeugd, met nou, de epicrap, met alles erop en draag. je kan je het niet hebben, toch? Uh, dat is zo, alleen het was natuurlijk diep treurig. En hij denk dat hij een heel mooi vervolg uiteindelijk heeft gekregen... om minister te worden... Weliswaar met wat beklagenswaardige portefeuille. Maar je zit toch weer in een volwaardige politieke uh, positie. Ja. Dat is heel mooi, denk ja. ik ja. voor Dat is heel aardig dat u dat zo op die manier zegt. Laten we eens even luisteren naar een uh, reclamespotje over Limburg. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Alle vrienden en familie de deur uit. Even nagenieten van de kerst in je ruime huis. De heuvels in, Tijd voor jezelf. Een goed voornemen. Verhuis naar Zuid-Limburg.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 ja, Meneer Hoes, ik moet eerlijk zeggen, ik heb deze spotjes zoveel gehoord de afgelopen weken. dat ik me echt begon af, af te vragen of het eigenlijk wel goed gaat in Zuid-Limburg. <laughs> nou, ik vond kon... deze over nog een beetje somber. Eerlijk. Ja, ik een dat beetje. Het ja, ik denk, ja. Dat is fout. Dit is een pixie bijna, bij dacht ik. Ja. Tot nu toe heb ik ze wat vrolijker gehoord en ook wat vrolijker gezien. In de ja, over gastenverblijven en grote nou ja, kijk, kerstbomen. En, uh, kijk, de, de ja. bedoeling van die spotjes is wel om, om het beeld van Zuid-Limburg wat genuanceerder te maken. Uh, het is nu een en al gezelligheid waar je aan denkt als je aan Zuid-Limburg denkt. en wat u terecht zei, van je denkt, het is wel heel ver weg. Mm -hmm. Dus als ik ga, dan moet ik ook echt bepakt en bezakt daar naartoe. Want wie weet of ik onderweg niet ergens strand bij wijze van spreken. Zo ging ik alles zelf vroeger ook naartoe. We oh, ja? ben tien jaar lang oh. naar Maastricht gegaan. Gingen we twee keer per jaar, een weekend naartoe. En dachten we gaan helemaal naar Maastricht toe. Uh, en nu is het gewoon twee uurtjes, heen en twee uurtjes terug. En is je kunt nog een heleboel andere dingen doen. Is er doen, hier iemand maar... aan tafel die wel zich wel in Zuid-Limburg zou willen vestigen, mevrouw Stuyt? Dat is wel lekker ruim daar, ja. Dat wel. Mooi. Ja, maar geen libellen daar. Daar is ook die belle. Ja, maar, maar geen, geen redactie. Niet, geen redactie. Nee. nee, maar je kunt tegenwoordig. Nou, <laughs> ik, wil, ik geloof toch niet dat ik in Limburg wil wonen, maar ik vind het wel heel leuk. Ja, Wimco, Esther? Nou, ik woon nu in het midden van Nederland, in Amersfoort. En dat bevalt uitstekend. jij ja, maar ook in Amersfoort. Maar wil je misschien naar Zuid-Limburg? Nou, als daar boeiend werk zou zijn, dat zou het best kunnen zijn... <lacht> heb ik er niks op, op, op, op tegen, want het is net een prachtige stad. Ik vind het heerlijk om er te zijn. Dus, dus als de Universiteit wel, van Maastricht dat, een interessant die, die, aanbod doet? En dat, die, gewoon die, die, die, die ouderdom die je daar voelt van zo'n stad... vind ik wel iets wat wel het hele... dat hebben we in Amersfoort van een klein beetje... maar dan is Maastricht vind ik dan wel heel erg. Dus ja, dat... ja, ja, kijk, ja. Wat wij eens dus met die campagne proberen... maar wat sowieso mijn doel is in de jaren dat ik in Maastricht zit... is om juist die combinatie te maken tussen dat, dat historische beeld... wat je mm. hebt van de stad en die gezelligheid mm. en die, die, die rijkdom met die jonge dynamiek. Want die komt inderdaad van de universiteit en van de hogeschool... en van het academisch ziekenhuis wat we hebben. Kijk, Als die niet waren gekomen, dan was Maastricht echt weggezakt. Dan kun je het nog zo leuk hebben, maar dan zak je toch weg. En nu is er een levendig, jong, dynamisch centrum gekomen. Ja. Dus als je nu in Maastricht komt. dan hoor je alle talen om je heen. Ja, maar u heeft en... als stad heeft u ook niet zo'n probleem. Want u blijft nog wel groeien. Maar ja. eh, Zuid-Limburg zelf heeft wel te maken met die bevolkingskrimp. En dat is wel ja, een zorg. Daar maakt u zich ook zorgen over. Begrijp ik? Ja, ja, klopt. Daar, daar maak ik me zorgen over. Maar Maastricht zelf is inderdaad weer aan het groeien. Uh, omdat mensen zo, maar dat is een internationaal beeld. Mensen willen graag naar steden toe. Want daar heb je toch alle voorzieningen makkelijker voorhanden. Uh, maar het platteland in, in Zuid-Limburg is moeilijker. Daar doet de provincie heel veel aan om daar wel levende brouwerij te houden. En wat we nu sinds het afgelopen jaar heel goed doen, is heel goed samenwerken. Dat je de voorzieningen in ieder geval in stand kunt houden. Dus als je geboren wordt in Zuid-Limburg, dat je wel zoveel mogelijk opleidingsmogelijkheden hebt. En mocht je inderdaad voor de spanning toch een keer naar Amsterdam, Rotterdam of Utrecht willen gaan... een keer. Ja, ik, ik snap het best dat je er ook een keer uit moet. Dat is ja. logisch. Maar dat je wel weer, als je terug wil, dat er wel banen zijn. Want we, we hebben genoeg bedrijven waar je ook hoogwaardig werk kunt vinden. Um, en we stimuleren vooral de universiteit en de hogeschool om heel veel uh, jonge mensen ook te uh, bewegen om een eigen onderneming op te starten. Ja. En dat gaat steeds beter, maar ja. dat is stapje voor stapje. Maar helpen dat soort sportjes dan? Ja, die spotjes helpen wel. Uh, sowieso hebben ze onder andere geholpen... om het toerisme in Zuid-Limburg met 15% te laten groeien... het afgelopen jaar, terwijl de rest van Nederland gedaald hm, is. Maar die mensen dat gaan ook weer naar huis, hè? Die blijven daar niet. Ja, dat klopt. Maar uh, wat wel lukt steeds meer... is dat mensen één uh, of twee nachten blijven. En dat is voor onze economische ontwikkeling heel belangrijk. Want er zit zoveel bedrijvigheid daar aan vast. Dus niet alleen de directe horeca en de winkels... maar heel veel andere bedrijvigheid en de toeleveranciers ook. Dus als ons dat lukt, dan krijgen we ook die economie langzaam op gang. En er zullen dan steeds meer mensen zijn. Die zijn. nou ja, dit is best een gebied. Het is niet eens zo ver weg. Het is toch mooi wonen. Het is net wat rustiger en wat relaxter dan de rest van het land. Voor huizen? Goedkoper huis. Nou ja, en je kunt hun natuurlijk tegenwoordig met je, met, je, uh, met, je, met je iPad op schoot... op een terrasje, op het vrijdag, doe jij gewoon je werk. Dus het maakt eigenlijk niet meer uit waar je zit. En ik denk dat dat wel de nieuwe cultuur is in de Europese cultuur. Je vindt heel veel mensen van allerlei uh, nationaliteiten om je heen. En je kunt dus heel snel uh, connecties aangaan, netwerken opbouwen. En op, het maakt dus niet meer uit tegenwoordig waar je op de wereld zit. Nou, u weet het heel goed te verkopen. Dank u. u bent ook op die plaats gezet uh, natuurlijk. Of u bent daar uh, gaan zitten, omdat mensen ook weten... dat is een man met goede contacten in Den Haag. Uh, belt u vaak met een met, met nee? U schudt uw hoofd niet. Ja, ja, nee. Nou, nee ik ga nou, nou, je een slokje water. Ja, <laughs> oké. Okay, okay. Belt ja. u vaak uh, ook, ook, ook bijvoorbeeld met, met de minister van Binnenlandse Zaken op stelte of met andere contacten in Den Haag om te zorgen dat die regio op de kaart gezet blijft? Nou, ik in mijn ervaring is dat je, daar, dat je daar selectief mee om moet gaan, want anders zien ze je nummer en denken ze daar heb je hem weer en drukken ze je weg. Druk je weg. Zo gaat het, ja. je hebt er ervaring mee. Ja, uh, maar dat is dus lastig. Dus je, moet het selectief doen, maar het is wel makkelijk dat je mensen kent. Uh, en ik heb ook altijd voor gezorgd, niet alleen mensen binnen mijn eigen partij, binnen de VVD-ken... maar ook binnen de andere partijen. Want het gaat uiteindelijk om een totaal netwerk... wat je met elkaar moet hebben. Ja. En ik stimuleer natuurlijk ook de mensen om me heen... om ook die netwerken op te bouwen. Want het mag dus nooit alleen afhankelijk van mij zijn. Nee, maar waar gaat het dan over als u contact opneemt met nou, het de... Het allerbelangrijkste... De, de, de twee grootste thema's zijn toch infrastructuur en veiligheid bij ons. Op het gebied van infrastructuur heeft Melanie Schulz... Uh, uh, laat ik zeggen, heel veel geld in de rest van het land ook neergelegd... maar ook bij ons. Ja. En de ondertunneling van de A2 die in Maastricht, Maastricht. nu in, in, in gang is, ja, uh, ja, dat kost heel veel geld. Dan heb je echt de steun van Den Haag bij nodig. Ook als het tussentijds een keer iets mis uh, zou mogen gaan. Als het en daarnaast... overschreden wordt, bedoelt u het budget? Ja, kijk, het is een project van het Rijk, uh, vooral. En wij zitten daar voor een deel ook in. Maar ja, zij zullen met het geld over de brug moeten komen. Dus echt, maar maar tot, nu toe, tot nu toe gaat het goed, dus dat is belangrijk. Um, en veiligheid en justitie, hè. De, als het over criminaliteit gaat, de grensoverschrijdende criminaliteit, de, de coffeeshop ja, ja daar moet ik natuurlijk wat maatjes zijn met Ivo Opstelt. Ja. En dat, uh, ja, we, we kunnen heel snel één op één schakelen. Nou, was het zo dat, uh, inderdaad, u over die criminaliteit gesproken en het drugstoerisme naar uh, Maastricht, uh, dat 1 januari de Wietpas ingevoerd zou gaan worden? Dat is niet gelukt. Belt u dat? dan ook even naar Ivo opstelt en zegt u, sorry Ivo, maar we krijgen het niet rond. Hoe werkt dat dan? Nou, dat is eigenlijk een beetje andersom, eerlijk of, gezegd. Of hij wel? Uh, en ja, zei ja, van, ja, laat ja. maar even zitten. Ja, ja ik zei het tegen hem, weet je wel zeker dat het gaat lukken? En, uh, uh, en toen keken de medewerkers, de ambtenaren ook eraan van, ja, we hebben eigenlijk niet alles op orde. En toen heb ik eerlijk gezegd wel een beetje geholpen om uh, um ook de mensen achter de broek te zitten en zeggen van, kom op jongens, of we willen het of we willen het niet. Uh, en mensen willen onderhand wel zekerheid hebben. Uh, je moet je realiseren dat wij uh, 2,5 miljoen mensen per jaar hebben... die naar Maastricht komen, speciaal op voor de koffieshops. Uh -huh. uh, dus niet een beetje winkel een beetje shop Nee, maar alleen voor de shops. Uh -huh. En 60, 70 procent ervan komt uit het buitenland. En dat zijn mensen die dus vooral uit België, uh, Frankrijk en Duitsland komen. Uh, en die ook veel onrust veroorzaakt. Die parkeren verkeerd, die rijden te hard. Uh, en daar komen allerlei drugsrunners op af, die proberen illegaal te verkopen. Uh, en dat netwerk, daar wil ik heel graag van burgemeester. Want dat zijn niet die toeristen waar u het eerder over had. Nee, dat zijn niet de toeristen die gewoon dagen... leuk gaan shoppen nee. en, en, en blijven hangen. Nee, deze mensen uh, die, komen, die komen met z'n vieren in een auto. Eentje gaat de koffshop in om zijn grammetjes te halen. Dat gaan ze in de auto oproken en als ze weer een beetje gerehabiliteerd zijn, dan gaat de volgende naar binnen. En dat staat dan maar te staan ergens. En dat wil ik liever niet in mijn stad hebben, dat willen de inwoners ook niet. En wil de stad ook echt die wiet pas? Want daar is natuurlijk ook wel wat verzet tegen. Ja, dat is een heel dubbel gevoel. Aan de ene kant, als we daarmee de onrust oplossen... dan is iedereen er blij mee. De angst die bestaat bij een aantal mensen... is dat je daarmee heel veel illegale handel gaat krijgen in de stad. Bestaat die angst bij u ook? Nee, bij mij bestaat die niet. Uh, om twee redenen. Eén reden is dat we sowieso bij de minister extra capaciteit uh, gaan krijgen... en dat we binnen onze pol bestaande politiecapaciteit kunnen schuiven. Maar tweede Krijg, u is... U krijgt meer geld voor de politie dan? Uh, nee, we krijgen niet meer geld, maar we krijgen extra agenten als nodig is. Maar dat kost toch meer? Ja, maar dat geld hoef ik niet te hebben. Want we hebben dadelijk nationale politie vanaf uh, 1 mei of 1 juni. En dan is die minister zelf verantwoordelijk om die agenten neer te zetten. Oh ja, en dat heeft hij ook toegezegd. Ja, maar die minister moet ook bezuinigen. Ja, dat je het wel zeker? Ja, maar hij zal ze dus ergens elders uit het land uh, vandaan halen... om ze bij ons neer te zetten. Oh, daar zullen ze is... blij mee zijn elders. Ja, nou ja, kijk maar als ze daar nodig zijn voor, voor, voor een kinderpornozaak... dan sturen wij ook onze mensen naar Amsterdam nee. of ergens anders naartoe. Okay. Dus ik, ik vertrouw daar wel op. En het tweede is dat uh, nu bewezen is... sinds 1 oktober hebben de koffieshop eigenaar gezegd van, uh, uh, wij gaan alleen nog maar Duitsers en Belgen toelaten in onze koffieshop naast de Nederlanders. Uh, en dus een heleboel Fransen komen op straat te staan. En ze hadden gedacht, daarmee te bewijzen... dat die Fransen de illegaliteit in zouden gaan. En wat blijkt nu? De Fransen komen gewoon niet meer. Hm. Maar dat verhaal gaat zo snel rond... in de regio's waar het om gaat... dat ze zeggen, ja, Maastricht is niet meer het Walhalla. We blijven gewoon thuis. Want illegaal kun je het namelijk... overal kopen. Ja, dus ook, je, in ook in Frankrijk, ook in België. Daar hoef je niet voor naar Maastricht te nee. komen. Wanneer denkt u dat die nu echt ingevoerd gaat worden? 1 mei gaat die ingevoerd worden, daar ben ik van overtuigd. Dat, dat gaat nu ook allemaal lukken. Uh, en er gaat ook een, een, een hele campagne overheen. En ik ja ik, ik, ik denk dat het echt deze zomer een stuk rustiger zal zijn ja, op straat. En is dan het probleem ook opgelost? Want U horen we erover, uw voorganger hoorden we erover. Dat was altijd het punt van Maastricht. Die coffeeshop is het dan voorbij, denkt u? Ja, we hebben veertien en uh, uh, Dat klinkt veel, vind ik ook nog steeds veel. Maar blijkbaar heb je voor de lokale markt... zoals het heet voor de Nederlanders die na naartoe willen... Uh, heb je die nodig... Um, en ik heb, laat ik zeggen, nu even geen opvatting daarover. Want het is nationaal beleid dat we dat met elkaar toestaan. Dus zolang we dat toestaan, zullen we die coffeeshops hebben. Um, en ik denk dat de Nederlanders niet zoveel onrust uh, zullen veroorzaken. Het gaat vooral over de buitenlands Het ook uit alle buurtonderzoeken. Ja, goed. Dank u wel. Straks uh, praten wij over het meest gelezen vrouwenblad van Nederland. Dat is toch zo, Frans Kastruij? Ja, ja, de libellen. Maar eerst gaan we het hebben over een donkere lijst... met uh, Wimco Esther van Open Doors. Eerder vandaag vertelde u al op deze zender dat Noord-Korea bovenaan staat... op de lijst van landen waar christenen het moeilijkst hebben. Um, weet ze dat in Noord-Korea eigenlijk? Ik kan me voorstellen, ja. ja? ja. ja het kan... is alweer voor tiende jaar dat ze op nummer één staan. Ja, dus ze hebben een vrij constante positie, kan je wel zeggen. Ja, helaas. Ja. En kan het ze iets schelen, denkt u? Uh... Ik denk het niet, want ik zie geen enkele verandering daar. En ook met die, de nieuwe machthebber, die heeft ook aangekondigd... ik ga gewoon voort in de voetsporen van mijn vader. Ik verwacht geen veranderingen. Die, die slaat dezelfde uh, taal uit als, uh, als uh, papa en opa. Dus ik verwacht geen veranderingen. Eerder een verslechtering. Nou, maakt het voor jullie niet moeilijk om dat land in te komen... Uh, als jullie dit soort lijsten uitgeven, of gaat dat sowieso niet? Nou, Ik denk dat het voor mij niet heel handig is... dat ik hier nu met naam en foto op de website zit. Uh, dus ik vermoed dat ik een, een reisje Noord-Korea kan vergeten. Was u dat wel van plan dan? Nou, <laughs> ik, uh, ik heb er waarschijnlijk niet goed over nagedacht. Nee. Nee. Maar anderen... Uh, ik weet dat er ook collega's zijn die uh, niet hun uh, echte naam gebruiken. En uh, ook anderen die niet in de media willen komen. Nee, om te voorkomen dat ze ja, ja, ja, ja. daar niet meer heen kunnen. Die lijst die is door jullie samengesteld. Wat voor criteria gebruiken jullie daar? Hoe meten jullie uh, hoe christenen het hebben in landen? Nou, Daar hebben we een hele uitgebreide vragenlijst voor... die door onze afdeling Research wordt gehanteerd. En die kijken naar een aantal aspecten. Uh, en die kijken niet alleen naar onze eigen medewerkers... wat voor antwoorden die geven, maar ook naar uh, externe bronnen. Uh, bijvoorbeeld, uh, wat zijn de wetten in het land? Zijn die uh, neutraal, positief naar christenen toe of juist negatief... Uh, hoe worden die wetten gehanteerd? Want daar zit natuurlijk nog wel eens discrepantie tussen. Uh, wat is de positie van de christenen? Kunnen ze vrij hun geloof beleven? Nou, zo zijn er een aantal aspecten. Zo uh -huh. is een aantal aspecten. Uh -huh. uh, en daar word, worden punten aan gehangen. En op basis van die puntentelling... daar komt dan uh, de ranglijst christen. De uit. uit. Ja. Ja. Nog even de top vijf. Dat is eerder vandaag ook al genoemd op deze zender. Maar misschien heeft niet iedereen dat genoemd. Eén, Noord-Korea. Ja. Nummer twee, Afghanistan. Uh, Daarna saudi arabië op nummer drie. Vier is Somalië en vijf is Iran. Oh, ja. En Afghanistan, dat is toch een land waar heel veel Westerse militairen zijn... en allerlei hulporganisaties, maar daar gaat het toch niet goed. Ja, en waar ook een heleboel uh, Taliban is uh, die uh, vrij barre dingen doen. Nee, afgelopen jaar was het nog zo dat er twee uh, christenen... en wat je in Afghanistan ziet, is dat christenen daar... dat zijn christenen die voorheen moslim waren. Nou, dat wordt niet geaccepteerd. Uh, de overheid is daar niet heel positief over... Uh, maar ook de sociale omgeving, familie. Het is tegen de eer van de familie in. Dus mensen raken, nou ja, op z'n zachtst gezegd, in een sociaal isolement. Hmm. En vaak moeten ze vrezen voor hun leven. Dus twee mensen zijn ook uit het land hebben die moeten vluchten. Want die hadden de doodstraf gekregen. Ja, ja. Dus dan kunnen er allerlei westerse troepen zijn. Dat helpt dan niet echt. Nee. Er staan ook uh, wat minder voorspelbare landen op. Bijvoorbeeld uh, Turkije. Waar, waar, waar staat die op de lijst? Uh, dan moet ik even gaan spieken hoor. Uh, Turkije staat op 31. Op 31. Dat is een land wat, wat zich opmaakt. Nou ja, opmaakt. Maar wat graag lid wil worden van de Europese Unie. Nee, is het nog steeds zo? Of uh, was uh, dat zo? Nou ja, dat weet ik <laughs> niet. Maar toch staat het op zo'n lijst. Ja, het staat op die lijst. Um, we hebben ook van andere landen gehoord die uh, not amused waren... dat ze hierop stonden, zoals uh, Kuwait. Daar zag ik een stukje over. Ja, Turkije staat erop. op. Nou, in het verleden was Turkije... had een heel duidelijke christelijke bevolking... Uh, en dat is echt gedecimeerd. Wat, wat stelt het nu nog voor? Kijk, en uh, wat was het? Vorig jaar uh, werd er afgekondigd... van kerkelijke eigendommen worden weer teruggegeven aan christenen. Maar ja, hoeveel christenen zijn daar nog over? Mm. En... Um... Soms is het ook, en ik denk dat dat ook in Turkije is... maar ook in meer landen, Van er wordt soms met de mond wat beleden... maar de praktijk is weerbastiger of juist het tegenovergestelde. Ja. Het goede nieuws is dat er ook lijsten, la, landen verdwijnen van de lijst. Ja. Uh, bijvoorbeeld Sri Lanka ja. is er van verdwenen. Betekent dat dan dat het daar verbeterd is voor de mensen? Ja, dat moet haast wel. Of is het in andere landen zoveel slechter geworden? Ja, allebei. Hm. Uh, je kunt zeggen van dat er een verbetering is... of dat er het minder slecht geworden is. Want het is niet zo van als je eigenlijk op 51 staat of 52 of op 60... Um, stel dat ze die lijst zo lang zouden maken... dat het dan één groot feest is of vergelijkbaar met Nederland. Nee, absoluut niet. Ja. Uh, het is vaak, er zijn wat minder incidenten gemeten. Um, dus het gaat dan ja, wat minder slecht. En soms zijn er ook wat positievere wetten aangenomen. Wel in Sri Lanka is de juist, hangt het er weer om van wordt er een wet aangenomen die juist weer uh, tegengesteld kan gaan werken. Ah, ja, dus je kunt ook per jaar dan weer uh, variëren. Ja, jullie meten dus christenvervolging. Zou diezelfde lijsten zo ongeveer te maken zijn dan voor vrouwen of voor homos in die landen? Hebben die het vergelijkbaar moeilijk dan? Of is Ik dat... denk dat dat een beetje verschilt per land, hoewel het wel vaak uh, gelijk opgaat. Uh, kijk, een land als Afghanistan, dat is nou niet echt. Uh, daar hangt niet een opzijklimaat of zo. Uh... Zelfs geen libelle klimaat. <laughs> Zelfs geen libellen. Nee, dus, um, dus wat je ziet is dat Iedereen die... Eh, vrouw is natuurlijk de helft van de wereldbevolking... Eh, maar die worden in een heleboel landen, vooral in patriarchale samenleving... worden die gediscrimineerd helaas. Eh, homo's, eh, eh, maar een tijdje geleden hadden contact met de Bahai minderheden. Ja, die, die worden ook als raar gezien, eh, eh, die horen er niet bij. Dat is tegen de religie, tegen de cultuur. Vaak ja. is dat ook een mix... Eh, dus je, kunt dus, wel zeggen, dus je kunt wel zeggen: in landen waar die christenen vervolgd worden, zullen andere minderheden het waarschijnlijk ook niet al te goed hebben. Dat denk ik wel, ja. ja, ja. Nou, u zei net: Nederland is een land waar heel veel vrijheid is. Nou, hebben wij afgelopen jaar hier ook wel uh, verschillende mensen uit Joodse hoek gehad. die hebben gezegd: Nou, we voelen ons hier ook niet meer zo prettig. Nee. Uh, gaan wij ook op die lijst verschijnen op een gegeven moment? Nee, dat denk ik niet. Nee, nee als je Nederland vergelijkt, zelfs met uh, nummer 50, Maleisië. Dat, is gewoon, dat zijn onvergelijkbare grootheden. Dat, eh, Nederland heeft zoveel vrijheid. En natuurlijk zijn er hier wel dingen gaande. En Je kunt zeggen naar joden toe, uh, maar ook wel naar christenen toe. Van, ja, soms word je een beetje raar aangekeken dat, dat je nog gelooft. Dan, dan spoor je niet helemaal. Maar we hebben tegelijk als christenen en als joden hier zo ontzettend veel vrijheden. Oh. Dat oh, nou, is hoef, niet voor uh, te stellen. U nee, bent ook voorzitter van het CD. Ervaart u dat ook zo? Nou ja, ik denk, ik denk dat het uh, in de landen die net genoemd zijn... opzichtiger is en, en echt beleid is. Uh, en dat het in de westerse wereld wat verneiniger is af en toe. En dan is het, dus, dus dan wordt het subtieler gedaan. Uh, en dan moet je dus gaan kijken van waar liggen de grens... en waar moet de overheid of waar moet de samenleving uh, ingrijpen. Als ik nou één voorbeeld noem, en dat is heel discutabel hoor... Uh, je hebt die, die nieuwe film van New Kids... Uh, die heel populair is, heel Nederland gaat er ik geloof, naartoe... en straks gaat half Duitsland er nog naartoe. Uh, daar wordt met alles te spot gedreven. Iedere minderheid die krijgt mm. het daar voor ze kiezen. Daar zit aan het einde, zit daar, omdat dat de ruzie tussen de Brabanders en de Friesen is... daar worden de Friesen afgevoerd in een wagon. Uh, daar wordt een link gemaakt naar mm. de Tweede Wereldoorlog... Oh. hoe de Joden afgevoerd ja. werden. Daar kun je zeggen, ja, maar er wordt zoveel absurditeit in die film laten mm. zien... dus wij hebben het hier over... En toch heb ik daar persoonlijk wel moeite mee. Dat ik denk: van ja, jongens, waar ligt nou de grens? Ja. Uh, uh, en ook als ik, ik ben zelf homoseksueel, als ik hoor hoe homo's af en toe bejegend worden, ik heb er geen last van. Uh, maar ook omdat ik me waarschijnlijk zelfstandig opstel... en dat ik ook om me heen mensen heb die me daar tegen beschermen. Maar op de scholen wordt nog steeds heel veel gediscrimineerd. Ja. Alleen waar we het nu over hebben is het systematisch ja. uh, het onderdrukken van bevolkingsgroepen. Ja. En dan denk ik inderdaad dat als christenen vervolgd worden... dat je, dat je het topje van de ijsberg bent en dat, dat de rest ook allemaal... want het zit natuurlijk in een systeem ja. dat je maar één groep als het ware... als voorwaardig beschouwt uh, en de rest is allemaal minder. Ja, ja, is uh, uh, ja. Wimco Esco, jullie maken elk jaar die lijst. Worden jullie daar niet een beetje moedeloos van? Uh, ja, wel eens, ja. ja uh, je zou graag zien dat die lijst niet meer uh, gemaakt hoefde te worden... of dat die korter kon worden, ja. maar dat is niet zo. Nee. Over de hele linie denk ik dat we toch wel kunnen zeggen... dat het er niet veel beter op wordt. Uh, je ziet ook met opkomst, verdere opkomst van de islam... of van een extremistische vorm van de islam. Kijk, twee derde van de landen hier uh, hebben last van uh, moslim Ja, dat vind ik, dat uh, stemt niet heel hoopvol. Nou, dus jullie gaan nog wel even door, denk ik. Ja, Absoluut. Goed, wij gaan naar het nieuwsoverzicht. En daarna praten we verder aan deze tafel met Frans Kastuy van Libelle... en met filosoof Govert Buis. Het nieuws wordt gelezen door Nanette Wijl. Radio 1 Het NOS-journaal. Het noorden van het land treft maatregelen vanwege het hoge water. Zo is het Groningse waterschap Noorderzeilvest van plan een derde waterberging onder water te zetten. In Drenthe en Groningen worden 90 mensen ingezet om de dijken in de gaten te houden. En in Friesland wordt een stijging van het waterpeil verwacht van 10 centimeter. Daarom is er een actiecentrum ingericht. In Londen hebben twee mannen, van, twee mannen 14 en 15 jaar cel gekregen voor een racistische moord bijna 20 jaar geleden.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 En de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere... mogen van de Raad van State worden uitgebreid. Alle bezwaren van particuliere bedrijven en organisaties... zijn ongegrond verklaard. Nu kan worden begonnen met het verbreden van 63 kilometer snelweg. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum is er een ongeluk gebeurd. Tussen het knopend Rijnzweert en het knopend Lunetten... bij Utrecht staat 3 kilometer file en is de rechterreis ook dicht... A28 tussen Amersfoort en Zwolle. Daar staat in beide richtingen tussen Elspet en het Harde drie kilometer file. Ze zijn er bezig met het rooien van bomen. En in beide richtingen is er één rijstrook dicht. Radio 1, dit is de dag. Dag Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met aan tafel de burgemeester van Maastricht, Onno Hoes. Libelle hoofdredacteur Frans Kastui. Wim Esther van Open Doors en filosoof Govert Buizen. Met hem gaan we het straks hebben over de ethische dilemma's... rondom de bonuskaart van Albert Heijn. U kunt reageren via Twitter. Dan gebruikt u de hashtag DDD. Of gaat u naar de website dag.nu. Frans Kastui, hoofdredacteur van Libelle. Vanavond een documentaire over de redactie van Libelle. Is dat spannend dat die uitgezonden wordt? Ik begin te denken van wel, jouw. ja. <laughs> ik word door zoveel media benaderd ja. met interviews. Ja, u stond in alle kranten vanochtend. Ja. Ja. Ja. Maar u had zich niet gerealiseerd dat dat zoveel aandacht Sorry. zou krijgen? Ik was gewoon natuurlijk bezig met de redactie libellen te maken. En ik was even vergeten dat er nu ineens nog meer op ons afkwam. Wij dachten eigenlijk, nou is het klaar, die cameraploeg is weg. Ja. We hebben de vorige week met de redactie een première gehad. Of twee weken geleden al. Dus wij dachten gewoon, het is klaar. Ja, maar, maar nu wordt hij dus, nog uitgezonden. Nu moet hij nog uitgezonden. <laughs> dus, dus het zal nog wel even doorgaan, een paar dagen. Bereid dan, u ja. maar voor morgenochtend ja, bij okay. de Groenteboer ik en zit zo. Bij mijn telefoon. Ja, die documentaire begint met de vraag: wat is Libelle? En dan zegt u uh, een vriendin. En Wat voor vriendin is het dan? Ja, ik, ik heb gezegd een vriendin. Maar eigenlijk is dat iets wat onze lezers vaak zeggen. Eigenlijk is Libelle gewoon. Ik had eigenlijk natuurlijk moeten zeggen: hoezo? Dat weet je toch wel. Het is gewoon een blad. En het is nog veel meer dan een blad. Er is een. En we hebben Libellen Zomerweek, Libellen Academy, Libellen Nieuwscafé. Er is zoveel omheen. En eigenlijk is Libellen gewoon, lezers zeggen dan altijd: het is gezellig, het is betrouwbaar, het is open, het is inspirerend en het is ook een vriendin eigenlijk. Hm. En is, is dat wat het anders maakt dan andere bladen? Um, ik denk het wel, ja. Het is gewoon, het, het is heel dichtbij ook Libellen. Ik denk dat dat anders is dan heel veel andere bladen. Libellen staat heel dichtbij de dingen die heel belangrijk zijn voor jezelf in je leven. Dus. Kijk, Zoals? natuurlijk is de wereldproblematiek ontzettend belangrijk. Maar Zoals als, we die net bespraken al. ja hartstikke belangrijk. Maar als je, je moeder ziek is of je kind wordt gepest op school... dan loop je daar toch meer mee in je hoofd rond dan hè, wat dan ook. Dan met de mensen en dat in is echt. Ja, ja, dat is toch eigenlijk waar libellen om, om gaat. En dat is eigenlijk het DNA van libellen. Daar gaat het al over sinds 1934. En ja. natuurlijk is het al lang geen 1934 meer in Libelle. En natuurlijk, hè, maar de, de inhoud, de DNA, is altijd hetzelfde gebleven. En daarom denk ik dat de lezers gewoon ook zo van... het plat houden en zich daarbij thuis voelen. Ja. Een van de ontroerendste stukjes uit de documentaire... vond ik het stukje waarbij je allerlei lezeressen... Uh, met elkaar langs zag komen. Uh, ja. In, in mooie, hele mooie opnames. Ze mm. keken ook allemaal heel mooi. Uh, spreekt u ze vaak, de lezeressen? Ja. ja. En niet alleen uh, spreek ik ze vaak. Ook uh, we mailen, twitteren samen. Uh, ja, en natuurlijk... Ja, ik spreek ze vaak. Ja. En, en dat DNA van libellen, wat, wat, wat, wat zit daarin? In dat DNA... Nou, eigenlijk gewoon wat ik net zei, dat, dat, je, dat het heel erg echt is. Heel erg open, heel erg respectvol. We zullen nooit iemand schofferen. Maar dat zal de Margriet misschien ook zeggen? Nou, is ook helemaal waar. Of de flair, of... Uh... Dat, dat weet ik niet. Nou, daar heb ik niet over nagedacht. Ik denk alleen maar over libellen. Ja, nee, dat begrijp ik. <laughs> ik. Anderen hier aan tafel, het zijn we allemaal mannen. Ervaring met de libellen onder Hoes? Leest u hem wel eens? Nee, mijn moeder had het Margriet, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar mijn tante had de Libelle en die werden dus uitgewisseld. Omdat we dus wel degelijk verschillend zijn. Maar ergens wel Het is volgens mij zo afrotros, als dat vroeger was, dat je ergens broertje, zusjes bent. Maar volgens mij is mijn zusje Isa een keer hoofdredacteur geweest van, van Libelle. Uh, van ik denk Margriet. Ja, jullie hebben nee, het helemaal niet gehad, nee, Nee, want dat doet Margriet. Je wordt me ook niet meer een ander blad. Maar Libelle is wel een mooi blad, hoor. Ja. Ja. Nou, eigenlijk vind ik ook wel, ja. <racht> ja, maar oh. waar zie waar, waar je, mag het ja. verschil tussen die? Want voor mij zijn dat de twee damesbladen. Het zijn gewoon ja. twee hele grote bladen. Waar je ja. gewoon, je bent ofwel, je voelt je heel erg thuis bij de een of bij de ander. Ja. En ik, ik concentreer me eigenlijk helemaal niet op het verschil. Ik ben bij Libelle uh, gaan werken en mm. ik heb geprobeerd om daar, of ik ben daar ontzettend ingeburgerd zou je kunnen zeggen. Dat is gewoon, dat is onder mijn huid gaan zitten. Maar als de magiet openslaat, waarom voelt dat anders dan de libellen? Om te beginnen, omdat we het niet zelf gemaakt hebben. Dus ik weet van tevoren niet wat erin staat. <laughs> nee, nee oké, okay. dat is al het is een heel groot verschil. Maar het gevoel wat eruit spreekt, of het DNA wat eruit spreekt? Nee, ik, dat moet ik, ik heb niet een mening daarover. Echt, oh, nee. sorry. Het is wat jonger, dan moet ik eerst... is het niet wat jonger? Ik, ik vind Libellen libellen leuker, mooier, uh, ja. maar dat komt omdat, omdat ik daar zelf bij betrokken ja, ben. Het is iets flitsend om, denk ik. Libelle, libelle of Margriet? Libelle, ik denk ja, libelle is iets oké. jonger is, uh, nou ja. iets jongere vrouw, werkende vrouw, misschien iets meer en meer in die sfeer. Nou, zet. volgens mij valt het, nee, ik, ik weet het niet, nee. ik heb het niet uitgezocht. Zullen we eens even luisteren naar een stukje van uh, de documentaire? Hé, hey, uh, 40, ja. daar heb ik nog iets extra's nodig met twee sterren, zal ik maar zeggen. Oké. Okay. De dag uit het leven van een kat vond ik niet leuk. Nee? Nee, dan vond ik, uh, het, het zal wel dierendag zijn. Ja, is goed. Dus ik dacht, misschien kan je iets anders bedenken. Bijvoorbeeld, uh, ja. Ja, ik dacht, ja... Okay. Hé, hey, wat dacht je? Nou, ja, ja, vind ik zo'n blad wat niet meer weet wat hij moet doen, vind ik dit. Oh, oké. Okay. grappig. <laughs> We zijn reeds bij veertig. Wat, gaat uh, de ja. eendags bio van ja. de kat uh, gaat niet door? Dat ja, vind ik niet leuk. Marie hey. vond hem ook al niet zo leuk. <laughs> Echt niet? gaat er heel eerlijk aan toe bij de besprekingen. En het valt mij op, uh, mevrouw Stuy, dat u heel uitgesproken bent. U, zegt, u loopt er langs en u zegt, nou dat wel, dat niet. Te veel bloot, te duur bloesje. Het is heel duidelijk wat u vindt. Ja, dat is misschien wel handig ook. Als ja. je, je zoveel mm. moet maken in een week. Dan, uh, ja, het gaat bij ons heel snel. Want niet alleen het weekblad wordt gemaakt, maar ook heel veel meer. Dus uh, ja, je moet snel kunnen beslissen. Ja. Er worden een paar duizend beslissingen per dag genomen. Dus ik weet het, als ik het weet. Ik had vroeger wel eens dat ik dacht... Goh, op het eerste gezicht zag ik dat ik dit niet goed vond. En nu bewaar ik het voor de bladbespreking. is misschien handiger als ik het meteen zeg voordat ja, het gedrukt wordt. Dan komt het er in ieder geval niet in. Ja, nee. Dus dat doe ik dan. Maar als ik in de buurt ben, ik zie niet alles. Nee. Maakt u ook, vergist u zich wel eens ook? Dat u denkt, oh, dat had misschien toch wel gekund? Of toch... Jawel, natuurlijk. En dat geef ik dan ook wel toe. Okay, dus maar hele... ik zou niet meteen een voorbeeld kunnen noemen. <laughs> dat wil je natuurlijk niet. Ja, dat wil ik wel nee. weten. Nee, hoor, dat hoeft helemaal niet. Maar doet u dat heel intuïtief? Dat u op een gevoel gaat? Of heeft u zeggen van nou, ik heb toch wel een paar dingen in mijn hand of in mijn hoofd zitten van nou, dat zijn een paar vuistregels die ik eigenlijk ook altijd hanteer. Nee, dat... die kan ik achteraf eventueel even uitleggen bijverzien? aan, die, aan die Ik, kan, ik kan het achteraf uit, uh -huh. uitleggen. Als mensen uitleggen willen, kan het, maar het gaat heel erg op gevoel. Uh -huh. Ik denk dat ik. Ja, ik, ik voel me eigenlijk een beetje de voorzitter van de Vereniging van Lezers. En uh, zo gedraag ik me daarin ja. ook. Ik, ik zit gelijk in mijn hoofd. Ik hoef niet eerst te denken, wat zou een lezer denken? Nee, ik denk gelijk, nee, dit vinden wij niet leuk. Dit, oh ja. Of dit vinden wij. Je bent echt het vertegenwoordiger dan. Denk, ja, van want zelf zijn ze er meestal niet bij. Dus dan moet ik het maar doen. Ja. Toch? Maar is het vaak zo helder? Of je dat ook wel eens, ja, maakt het eigenlijk niet zoveel uit? Als het niet zoveel uitmaakt, ga ik er me niet mee bemoeien. Nou, Dan laat ik, uh, kijk, de redacteuren hebben natuurlijk ook uh, een inbreng. Aan... Ja. Het is een, uh, een blad dat elke week gemaakt wordt, heel hard gewerkt moet worden. Maar in de documentaire zie ik niet heel veel hectiek. Of niet heel veel stress, die er toch wel zal zijn, denk ik. Er is ontzettend veel stress en er gebeurt ontzettend veel. En het gaat zelfs ook buiten de lijntjes van 9 to 5 heel erg door. Maar uh, het is zo goed georganiseerd bij ons dat je die hectiek op de vloer niet ziet. Nee. En dat ben ik eigenlijk pas gaan zien door de documentaire. Ah, ja? Ja, want wij zelf zeiden eigenlijk na het zien van de documentaire... het lijkt zo, lijkt zo saai. Is ja, het ons helemaal ja, niet? is een gekke huis. Nee, dat gevoel had ik Er wordt wel. ook veel meer gelachen en geroepen. En, maar dat zit er niet echt in. Nee. Er is natuurlijk een keuze gemaakt. En aan de andere kant is het zo goed georganiseerd... omdat ja, anders krijg je het helemaal niet voor elkaar. Nee, dat iedereen weet wat hij doen moet en doorwerkt. Is het dan wel een goed beeld? Bent u er wel blij mee met die documentaire? Ja, ik ben er wel blij mee. Ja. Hadden we niet iets meer van die hectieke... Ik had zelf had ik het veel hectischer hekti gemaakt. Ja, ja. Ja. Dus als vertegenwoordiger van de Libellen-lezers? <laughs> had nou, hij toch een ander beeld. Ze, gewoon... langer... nee, ze moeten gewoon een jaar komen kijken. En dan, uh, Jules heeft op een gegeven moment ook gezegd... ja, ik, ik moet nu keuzes gaan maken, want jullie doen zoveel. Ze was bij de opening van Libelle Academy, Ze was bij Libellen-nieuwscafé. Ze was op de zomerweek. We hebben heel veel dingen, hebben ze ook opgenomen... die mm -hmm. uiteindelijk gewoon... ja, het, het meeste zit er niet in. Nee. Ja. Dus ze heeft die lijn gekozen, die gesprekken die we hebben... waarvoor eigenlijk mijn agenda speciaal geblokt wordt. Dan staat er anderhalf uur in mijn agenda planning doornemen. Dat zijn die momenten dat ik anderhalf uur achter elkaar... hetzelfde ding zit te doen eigenlijk. Dat is zeldzaam. Ja. Maar ja. dat zie je in het documentaire nee. juist heel erg. Dus er moet nog een vervolg komen eigenlijk. Ja. ja. Of vier Hoi. verschillende versies er nog bij. Ja. <laughs> uh, geen mannen op de redactie. Geen nee. enkele man. Nee. nee. Hoe is dat? Ja, dat geeft niks hoor. Nee, daar nee, hebben, hebben we helemaal geen last van. Het ik, ik moet eerlijk zeggen, het leek mij echt niks. Nou, dan niet. Nee. Nee. Nee. Nee, Oké, kom ik dan niet dan die bellen. Nee. Nou, dat nee. kom je maar niet. Nee, nee. Maar nee, het is hartstikke leuk bij ons. En uh, elke keer als dat ter sprake komt in een interview... of op radio of televisie, dan gaan er allemaal mannen... brieven schrijven van, ah, nou, dan kom ik wel bij jou werken. Oh ja? Ja. Maar u nodigt ze niet uit. Nou, als ik geen vacature heb, lijkt het me een nee. beetje... Uh... Maar stel ik... dat er nou iemand solliciteert? Ja, nou, als die beter is, dan als wel. Die tuurlijk, ja. Ja. Zitten er onder lezers dan geen mannen? Van de hoes? Ja, 700.000 mannen lezen Libellen. Zo. Van, van de hoeveel lezers? Van de 2,3 miljoen lezers. Ja. Ja. Maar dan zou je toch eigenlijk in je redactie. Je moet toch een beetje representatief ook zijn, of niet? Niet één of twee nee, mannen? Nee, want we maken een blad voor vrouwen. En mannen lezen Libellen om te, ja, voor Jan Jans en de kinderen natuurlijk, maar <laughs> ook oh, okay. om te weten zeker, zeker. hoe vrouwen in elkaar zitten. Mm -hmm. ah, ja. Want Dat dus schijnt, dan, het, schijnt een mysterie te zijn, dus uh, daar blijven ze altijd maar op studeren. Uh, <laughs> daar komen ze toch niet achter. <laughs> nee, ik denk het ook niet. Omdat nee. we het zelf dan misschien niet op, de eens lezen precies weten. <laughs> nou, libelle is ondertussen natuurlijk een icoon geworden van een echt Nederlands vrouwenblad. En over iconen worden natuurlijk ook altijd grappen gemaakt. Laten we even luisteren naar een fragment van uh, Brigitte Kaandorp. Ja, bonus voor ernstige acute depressiegevallen. Uh, ga naar de winkel of kiosk waar je die dingen kan krijgen. En koop daar een Libelle. Ja... Ja, wat is er nou eigenlijk troostrijker dan een libelle als je het nagaat? Er staat altijd wel een recept in voor een frisse zomerse, lente salade. Of een patroon voor een warme, wollen winterse herfstrui. Of een idee om opeens al je meubeltjes lichtblauw te schilderen. Ja, of je kan een puzzel maken als je je beveelt. Uh, of er zit opeens een gratis bewaarboekje in met dingetjes ergens van. Ja, en dat kan je er dan uithalen en dat kan je dan bewaren. Ja, weet je, ja. Nou, dan schiet je toch acuut in de plus. <lacht> ja, dus dat is de, de, de no-tip in deze serie. Als je het echt niet meer weet, je bent in een depressie geschoten, koop een libelle. Frans Gestui, ik zie heel veel mensen lachen hier aan tafel, maar bij u... Ik moet ook lachen. Ja, toch wel. <laughs> Oké. Okay. Ja, die is toch hartstikke leuk, die bliesje. Ja ja, ja, ja, ja. En als je een eindje verder luistert, dan hoor je dat ze vertelt dat ze mijn buurvrouw is ook, hè? Oh, oh, dat is Wat nog... natuurlijk oh, helemaal niet waar. Nee, oh, dat is niet zo. Nee, want dan wil ik altijd nog een keer in de zaal gaan zitten als ze die doet, en dan gaat roepen van, ho, wacht even, <laughs> je mag niet liever. Oh, ze doet net alsof dat ze. Of mijn dan... buurvrouw is. Ja, ze, want ik weet wel precies hoe dat gemaakt wordt door die libellen. <laughs> ja. Oh, ik hoort het eigenlijk ook wel. Ik kan, ja, ik <laughs> lijkt er ook een beetje. Het lijkt wel een beetje ja. op inderdaad. Mijn zus kan nog beter trouwens. Ja. Oké. Maar die. Kritiek. Dit is natuurlijk op een leuke manier verpakt, maar het is natuurlijk wel, dat zegt u in de documentaire ook van ja, dat gezeur van die mensen uit de grachten over de libellen, ik heb daar nee, helemaal geen zin meer in. Krijgt tot. u dat vaak nog te horen dan? En dit soort interviews vaak. Ja, dan ja. Ik, ik was er ook bijna ik bang om erover ja, te beginnen. zou ook over beginnen, ja. ja zou ik het maar, ik maar niet doen? Nee, het is echt heel saai. En weet je, je kunt er ook gewoon een keer weer in kijken. Dan, dan, dan ja, kom je ja, nee, op ik een heb, Ik idee. heb die kritiek niet, maar ik constateer. Nee, maar dat is een advies voor de mensen die die kritiek nou, ja. eventueel... Omdat die daar nog last van hebben. Waarom trekt u zich er überhaupt iets van aan? U heeft dat blad 2,2 miljoen mensen lezen. Dus ik zou zeggen, zoek het maar uit. Nou, ik trek me eigenlijk ook niet zo erg aan. Nee? Maar ja, als je die vragen krijgt, dan houd je... Dan toch op zich. Hoe is het met, uh, met uh, de positie in, in de bladenmarkt? Met bladen gaat het slecht, horen we vaak in Nederland. Hoe is dat met libellen? Gaat hartstikke goed. Ja? het gaat niet zo heel slecht met bladen, hoor. Ah, het gaat slecht met kranten, geloof je ik. Je hoort wel dat bladen ja. verdwijnen, dat, het moeilijk is, dat die markt vol zit. Er komen steeds meer bladen. Dus u hebben er geen problemen mee? Nee. Maar de oplage daalt wel een beetje. Begrepen. De oplage van he heel veel bladen daalt. Maar als je bijvoorbeeld bij libellen kijkt... dat de oplage van alle dingen die we daarnaast doen... He? Dus eigenlijk moet je gewoon veel meer doen tegenwoordig. Hm. Je kan ook niet meer alleen een radioprogramma hebben. Jullie hebben ook een website. Webcam, ja. Libelle ook. Libellen ook natuurlijk. Specials erbij. Eigenlijk is het totaal bereik, als je alles bij elkaar optelt, alleen maar gestegen. Dus het gaat goed met Libellen. Hartstikke goed. for you this ride would make no sense But honestly i'd never have a chance the days, days, days, days van tim knop Waar ligt nou wetenschappelijk en ethisch gezien de grens? Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar dat zit in een grijs gebied. Dat vind ik een hele lastig. Ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. Het is zoals zoveel zo ethische problemen. Zwart wit. Govert Buis vandaag over het uh, nieuws van Albert Heijn. Die uh, maakte gisteren bekend dat de bonuskaart gebruikt gaat worden... om klanten persoonlijk aanbiedingen te doen. Uh, ze zei er ook meteen maar bij dat het geen schending was van de privacy. Is dat eigenlijk zo, Govert? Nou, eh... Uh... Mensen kunnen zelf aangeven of ze willen dat die, dat die privacy geschonden wordt. Ja of nee. En uh, dan is het per definitie geen schending meer van de, nee. van de, van de privacy. Dus dat uh, klopt. Dus dat, dat klopt, ja. ja dus alleen wel, het kan wel zijn dat er nu dus een nieuw gebruik gemaakt wordt. van uh, Mensen hebben misschien eerder hun naam gegeven aan Albert Heijn. Nu komt er een nieuw gebruik. Dan moet je eigenlijk, als je het helemaal strikt zou willen doen. Maar goed, ik heb de heer Koomstam uh, van het uh, College bescherming persoonsgegevens er nog niet over gehoord. Maar misschien als je het strikt genomen zou doen... dan zou je opnieuw moeten aan mensen moeten vragen... of ze daar nog steeds goedkeuring in hebben. Ja, voor, of ze dat gegeven. nog steeds willen. Wat, ja, ja, je, wat ja. vind je van het plan van Albert Heijn? Nou, als jij dus vaak leverworst koopt, dan krijg je bijvoorbeeld een brief... En of een mailtje en er staat dan in... nou, de leverworst is voor u, meneer Buis, in de aanbieding. Of de chocola, laten we het daarbij houden. Zou je er blij mee zijn? Ja, nou, ik moest denken aan een, aan een verhaaltje van uh, Geert, geloof, geloof Geert Mak, die dat uh, ergens vertelt, dat die in een, in een uh, buurtwinkel in uh, Friesland was. En de, de vrouw is achter de kassa en de man werkt achter. En hij uh, moet even een pakje sprits afrekenen, geloof ik. En die vraagt even, ja, wat, wat, wat kost het de sprits ook alweer, uh, Jan? En uh, Jan, Jan kijkt zonder op of hij zegt, en dan vraagt hij van, voor, voor, voor wie is het? <lacht> <lacht> en dat is wel heel grappig. Dat in, in het verleden was natuurlijk, uh, ja, winkels daar in een buurt. En die, die kende een die, die winkel. Die wist precies wat iedereen kocht. En die kon er ook zeggen van nou mevrouw. Ik weet, deze week zit u wat krap bij, uh, bij kas. Of kunt u het volgende week doen. enzovoort. Dus er kon een persoonlijke behandeling was denkbaar. Mm -hmm. uh, de supermarkten zijn natuurlijk heel onpersoonlijk geworden. Maar die hebben dan tegelijkertijd nu een groot probleem. Zowel ligt dat de, aan de klantzijde. Als bij de supermarkten zelf. Van bindingen. Uh, nou ja, Libelle maakt een community. IKEA maakt een community. Ja, Albert Heijn zit nu ook. Die voelt natuurlijk de hete adem van Jumbo uh, in, in, in de nek. en zegt Ja, kunnen we een soort van community creëren. Ja. Dat we toch mensen echt weer aan ons Binden. Dus dat wij een beetje het gevoel van die, van die buurtsuper een het gevoel van, van die vroeger... Buurtsuper, zonder dat je meteen inderdaad alles uh, al, dat die al je hebben en houden weet, maar toch wel dat je, dat, je, dat, je, dat, je, dat je daar een eigen band mee hebt en dat je binnenkomt. En ik kan me kunnen voorstellen dat het zo gaat in de toekomst. Dat je dan door een vriendelijke uh, robot of zoiets dergelijks welkom geheten <lacht> wordt. En die zegt dan, nou, uh, deze week, uh, inderdaad voor u de aanbieding uh, twee leverworsten voor de prijs van één. Ja. U, enzovoort. Dus ik, ja, ik kan me voorstellen dat dat met name uh, wat men nu doet tegenwoordig is heel sterk ja, dus het, uh, je zou het vorm van kindermisbruik kunnen noemen, in de zin van hè, met die voetbalplaatjes enzovoort. Op die manier moet men binding creëren via die kinderen. Hè? Mm -hmm. Dus dan, ja, ik wil die voetbalplaatjes hebben, dus. Um, en veel, heel veel mensen bereik je daar ook niet mee. De mensen die geen kinderen hebben uh, enzovoort. Uh, dus als je zegt, van ik wil die veel, echt weer veel persoonlijker die, die band creëren... nou, dat is... Ik, ik dat kan, is me, ik kan te... me dat goed voorstellen. Ja, ja. En als mensen de, volop de vrijheid hebben, dat kan bij Albert Heijn. Dat je zegt, uh, ik uh, doe hem ofwel, ik heb een anonieme bonuskaart... of ik heb een persoonlijke. Nou, ik zie daar geen enkel, geen, geen, geen enkel punt nee. in. Veel andere winkelketens, kledingzaken... Dus we doen het al heel ja. dag lang trouwens. Dus, uh, hoe zou, wordt u graag, krijgt u graag aanbiedingen van Albert Heijn? Ja, nou, ik denk dat niets nieuws... Om de zon is. Ik, ik, ik kom uit, uit Bos, oorspronkelijk, waar de, de gruitenfabrieken vroeger stonden. En de Gruiten had, had de 10 korting altijd. En je had altijd aanbiedingen voor kinderen. En inderdaad, die lokale winkeliers kenden zijn klanten. Hm. Dat is knap aan Jumbo, die je net als voorbeeld noemde. Als je naar de winkel binnenkomt, houdt daar een portret van meneer Van Eert. Ja. Die de zaak begonnen is. Dan voel je je alsof je de familie binnenkomt. Ja. En als je van hem een brief krijgt, uh, beste Onno, uh, groeten, Karel Van Eert, dan denk je, oh ja, dat is persoonlijk. En je weet dat het uit de computer <laughs> komt allemaal. En toch helpt. het Weet je wat het is? In die brei van informatie, daar komen we allemaal niet meer doorheen. Dus in deze informatiemaatschappij ga je steeds meer krijgen. Je eerst die berg informatie de afgelopen jaren hebt gehad. En het gaat steeds meer gefilterd en gefocust worden op de consument. En ik denk inderdaad dat je de persaldo, het is goed dat je het zelf kunt aangeven, natuurlijk, dat je er blij mee bent dat je het heel specifiek voor jou gaat krijgen. Maar ja. er zitten natuurlijk wel grenzen aan. Maar goed, daar hebben we ja, dan. Ja, want waar zitten die grenzen dan? Nou, je, krijgt, je kunt natuurlijk. Uh, dat hangt er vanaf hoe zo'n bedrijf regels gaat... Uh, op, op dat punt zijn eigen beleid gaat formuleren. En daar zullen we niet heel open over zijn, want dat is natuurlijk dat is concurrentiegevoelige informatie. Maar tegelijkertijd zou ik toch wel graag hebben dat daar wat over meegekeken wordt. Je hebt in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, dat je wat, wat men wel uh, postcode-discriminatie noemt. Hè? Van, nou, in die wijken, daar verkopen wij niet, want daar hebben mensen toch, hè, dus met name ook internetbedrijven, van, uh, die hebben toch het inkomen niet, of daar, daar, überhaupt, daar, daar, mar daar, daar marketen wij niet. Uh, je kunt ook zeggen van nou, deze mensen die kopen zitten altijd in het lage cement. Uh, die kopen altijd de. De euro uh, shopper. De euro shopper. De, oh, de Euroshopper heet dat. En niet het, niet het huismerk. Dus die krijgen geen aanbiedingen of enzovoort. Dus je, je moet wel. Uh, uh, ik zou het wel enige openheid van zo'n winkelketen plezierig vinden. Mm. Uh, juist omdat het een hele grote speler is in het veld. Ja. Van op welke wijze komen ze dan tot, tot, tot die persoonlijke aanbiedingen? Ja, en, als ze maar uh, geen informatie gaan uh, uitwisselen met anderen. Want daar, nou ja. daar, daar vind zit het grootste gevaar Daar is, zit daar als je een nog uitwisseling. Dat Nee, maar ja. ze willen ook ja. Ja. informatie gaan delen met politie en justitie. Nou, dat vind ik, dat ja. vind ik dus verkeerd. Ja. Ik vind dus ja. dat, dat je ja. daar... Daar ga je echt over de grens heen. Uh, en daar heb je dat college inderdaad nodig met Koonstam. Uh, die inderdaad zegt van hoe, hoe ver gaat. Kijk, als ik schulden heb... en ik zou hem bij een bepaalde winkel niet meer mogen kopen... terwijl ik gewoon mijn creditcard bij me heb die wel gedekt is... Hm. Want dat zou, dan ga je een enorme stempel op mensen zetten. Of als ja. je bepaalde wijken dat niet meer mag kopen ergens... Ja, dan ga je veel te ver. Maar Govert, creëer je niet een databank met informatie... die gewoon ook wel heel gevoelig is voor misbruik? Ja, dat is natuurlijk een ander, uh, andere zaak van is het gewoon uh, technisch hanteerbaar? Um, en nou kun je afvragen van is dit nou hele gevoelige informatie wat mensen kopen? Dat, jij dat van chocola kun je chocola houdt bijvoorbeeld. Dat, je, dat is precies. Dat kun je ook gewoon zien als ik in de winkel rondloop. Uh, <lacht> ah, nee, maar, me maar er bij uitgewisseld wordt. Hè? Ja. Ja. Nee, precies. Daar zit ja. wel van is dat, is dat heel, goed, heel goed af te schermen. En daar zit zeg maar ook ik denk dat daar zeker een rol voor zo'n uh, college voor, voor de heer Koonstam uh, zit met, met met collegebescherming persoonsgegevens. Van is dat inderdaad heel goed afgesloten zo'n database. En uh, ja, dat moet dus da dat moet wel heel erg veilig zijn. En dat het niet en dat is ook heel belangrijk. Dat het niet uitwisselbaar is. Want je gaat een contract aan, inderdaad, met deze uh, partner. Hè. Het is gewoon een, een, een, een juridische overeenkomst. je zegt: ik geef jou deze gegevens, daar teken ik voor, uh, maar die geef ik aan jou en niet aan, aan iemand anders. Nou, en, dus, dus het uh, moet ook wel duidelijk zijn, dus zeg maar, dat, ja. dat het strikt beperkt blijft tot ja. Robert Heijn. Ja. En jij wil graag dat ze gewoon openheid geven over hoe ze dan die gegevens gebruiken en wat ze ermee doen. Een even? globale openheid over hoe ze die gegevens gebruiken, hoe ze dan tot uh, aanbiedingen komen. Dat is ook wel, dat, uh, denk ik, dat heel erg, heel erg belangrijk is, dat ze zo ook in die zin maatschappelijke verantwoording afleggen ja. over hoe ze dat doen. God. Juist omdat het een grote speler is en niet een, klein, uh, ja, een kleine uh, kledingketen of iets dergelijks. Niet die maar, de buurt super uh, uit Friesland nee, nee, van pakjes nee, nee, nee. Goed, we houden ze in de gaten. We gaan naar onze dichter bij de dag. Vandaag is dat vrouwtje uh, van de Ploeg. Vrouwtje, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan uh, graag naar jouw gedicht luisteren. Oké. Okay. Zuid. Deze stad is geen functie, maar een levenswijze. Hier denken ze oost-west, zoals wij in het westen noord-zuid denken... De oudste stad van Nederland is eigenlijk een buitenlandse, met ruimte en rust. Iedereen is er welkom. Hooguit huid vindt niet elke Fransman de weg naar een koffieshop. De libelle is overal verkrijgbaar. Een vriendin voor een terrasje om mee te winkelen. Dichtbij de dingen die dagelijks zijn, met een onveranderd DNA. In hoog tempo gemaakt, met een simpel gevoel. Georganiseerd, zoals vrouwen dat kunnen. Zomerweken, academisch, vriendschap. Mannen maken er studies van om nu eindelijk te snappen hoe vrouwen werken. Dankjewel, vrouwtje van de Ploeg. We zetten hem op de website. Dit is het dagpunt nu. Ja, Frans Kastui, was dat een goede weergave van het blad? Een beetje. Een, be een beetje. Een beetje. <laughs> Blijft altijd kritisch. Hartelijk dank, gasten hier aan tafel. Onder Hoes, Frans Kastui, Govert Buis en Wimco Ester. Alles is weg. Alles is weg. Alle industrie is weg. We hebben het vergelezen allemaal. Wat doe je als je dorp een slaapdorp begint te worden? In het Gelderse Beltrum, vlakbij de Oostgrens, gaan ze dit jaar stevig aan de slag om dat te voorkomen. Maar dat gaat ook van oud, de moed en de vertwijfeling van een grensdorp. Straks na drie uur in een reportage. Zometeen zijn wij terug na het nieuws van drie uur. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditisdedag.nu Hoi, uh, ik ben Joep. Is het Joep? Klaar? Ja. Nog één keer genieten van de oudejaarsconferentie van Joep van het Hek. Dat als u morgen ergens boodschappen doet en u komt een paar vrienden tegen... Oh, je was gisteren aan bij Joep? Leuk! Luister komende nacht naar Radio 1. Nou, niet alleen leuk...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 Bespaar ook op uw accountantskosten bij John Nordendorp, Cubus Zuidbroek. Dit is Radio 1.